7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Antwerpen is een kopstuk opgepakt van Sharia for Belgium. Saïd Mnari zou onlangs zijn teruggekeerd uit Syrië... waar hij een aantal jaren zou hebben gevochten voor IS. Terwijl hij daar zat, werd hij vorig jaar bij Verstek veroordeeld tot 12 jaar cel... wegens het lidmaatschap aan een terroristische organisatie. In Syrië zou Mnari onder meer de Vlaamse Syriëganger Jejoen Bontink hebben bewaakt... die daar toen werd vastgehouden. Bij een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu wordt nog altijd een onbekend aantal mensen in gijzeling gehouden. Terroristen van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab lieten voor het hotel een auto ontploften en drongen daarna schietend het hotel binnen. De politie zegt dat hotelmedewerkers veel mensen konden laten ontsnappen via de achterdeur. Twee aanslagplegers zouden zijn gedood. Voor het hotel zouden vier lichamen van burgers liggen. De terroristen hebben scherpschutters op het dak gezet en gooien met granaten. De Nationale Veteranendag in Den Haag heeft 95.000 bezoekers getrokken. Koning Willem-Alexander nam een défilé af. Ruim 5.000 veteranen en andere militairen marcheerden van het Malieveld naar de Kneuterdijk, waar ook premier Rutte en minister Hennis van Defensie aanwezig waren. 70 veteranen kregen vanochtend op het Binnenhof in het bijzijn van de koning een onderscheiding. Willem-Alexander onthulde ook een monument op het Binnenhof voor militairen die na de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij conflicten. Het is de twaalfde keer dat Veteranendag werd gehouden. Nederland telt ruim 117.000 veteranen... die meededen aan vredesmissies en vochten in oorlogen. De eerste kwartfinalist van het EK is bekend. Polen schakelde Zwitserland uit naar strafschoppen. In de reguliere speeltijd werd het 1-1... en in de verlenging werd niet gescoord. Een uur geleden begon de tweede achtste finale... Wales-Noord-Ierland en later vanavond speelt Kroatië tegen Portugal.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 En de snelste daler is van Nederlandse bodem. Vaai samen met Everjack, met Heim. Allebei negen plaatsen, zowel gestegen als gedaald. En zo direct rond de klok van half vier gaan we kijken of we contact kunnen maken... met onze enige Formule 1-update-reporter. Kijken of het lukt. Je weet het niet. Ik denk het wel, hoor. En dan rond de klok van half vijf gaan we kijken naar de Nederlandse top 40 in vogelvlucht. En dan rond de klok van kwart voor vijf beginnen aan de top 3 van deze week... Eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Op vrijdag, Ik okay, niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de op 40. Van de vorige de top 3 van de vorige week. Deze week beginnen we met de nummer 40 van de lijst. Is Aluna George met I'm in Control.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 sang, they were written for you. Zang van uh, Meude, nieuwe de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 39. En we zijn erachter hoor, we hebben witter ook. We, we hebben een nieuwe paus. <laughs> nee joh, het was een keurig vakkundig binnenbrandje in een barbecue. <laughs> ja. Ja, dat is tijd toch raar te kijken. Ik heb het een keer eerder meegemaakt, dat is ook wel grappig om te vertellen. Er zat de studio nog op het uh, Gasthuisplein. Ja. En... Uh, Zaten we daar tijdens uh, het programma Zandvoer op zaterdag uh, toen de tijd van uh, Rob Harms en uh, Ralf Kras. En uh, op een gegeven moment, wat, wat, wat stinkt het hier? Allemaal roken en, en, en dan stond er een uh, pizzeria keuken in de fik in de uh, Kerkstraat. Ah, dat uh, ruikt en, uh, wel lekker. Uh, ja, dan waren we wel als eerste bij. Kijk, dus het, uh, wat zeg je? Lachen toch? Ja, nou, zo lachen was het niet, want het, het brand is nooit leuk. Ze zeggen altijd brand is erger, ja, alleen als het bier is niet. Maar, uh, nee, het is nooit leuk. Maar dit voor je gelukkig mee. We dachten eerst dat een draadje uh, in je bovenkamertje was doorgefikt of zo. Ja, maar, ja. Nou, omdat het zo'n plastic ah, ja. Ah, ja, je hebt ook een plastic kop, hè? Ja.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 Nieuw binnengekomen deze week op nummer 39 is Moe met Final Song. Op nummer 38 vinden we Major Legion Featuring Nyla met Light It Up. En op nummer 37 Just Bleem met Ain't Got Far To Go. En op nummer 36 al 24 weken in de lijst Duke de Mond met Ocean Drive. Op nummer 35 The Chainsmokers Featuring Daya met Don't Let Me Down. En op nummer 34 Hij heeft de nummer 1 plek gehad, Shell Mendes met Stitches. En op nummer 33 Paes featuring Ever Jack met Hey. We hebben het net gooit op nummer 32 de David Greta featuring Is met This Once for You. En nummer 31 Alvora Soler met Sophia. En nummer 30 vinden we al 20 weken in de lijst. Alan Walker met Fede. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 29. En dat is de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Deze beste man komt uit Duitsland en is... Uh, wat is het? 28 jaar oud.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 Dit uh, heb ik er natuurlijk over de Duitse Tuyamo. Nieuw binnengekomen gekomen op nummer 29. Tuyamo met Drop Dead Low. Week op uh, nummer 29 van onze buren uit Duitsland. Tujamo met uh, Drop Dead Lo. Het is dus half vier. Dat betekent. Cfm, Race Radio Pit Report, Pit Report. Inderdaad, Pit Report. En uh, hij staat inderdaad uh, geparkeerd in de pits. En uh, daar heb ik het over niemand minder dan Tim Koemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het jongen? Ja, goed. Ja, we hebben je gemist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 Gaan we er ook voor? Uh, gaan we er ook voor, inderdaad. Hoe nou, groot is de kans dat volgend jaar een V8 of een V12 erin komt? Nee, nee ik er niet dat ze groter gaan dan uh, de V6-turbo's. Um, heel misschien dat ze een atmosferische V6 erin gaan zetten. Uh, maar ik geloof nooit dat ze weer terug gaan naar, uh, naar de echt grote motoren. Dat, uh, dat zou weer een te grote stap zijn. Aan de andere kant, waarom niet? Het is Formule 1. 1, uh, laat het maar eens gek doen.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 op Oostenrijk. Helemaal goed. Hey, Tim, hartstikke bedankt. Tot zover. Toppie. Hey, uh, ik hoop niet dat de monteurs lang hebben staan wachten bij jou in de pitstraat. Nee, valt mee. Ik sta op een parkeerplaatsje. Parkeer valt mee. Nee, je pitstraat <laughs> zei, je toch? Met je auto nu? Nee, nee. Ja, ja. ja. Oh, wel. Okay. Het is pitreport. Ja. <laughs> hey Tim, hartstikke bedankt. En een fijn weekend alvast.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 Give you minute You have one minute? Talk to you for a minute. The Euro Breakdown. Ja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 Kijk, doe dat dan gewoon en dan uh, ben je van je angst af. Althans volgens uh, Ted, dat uh, lieve knuffelbeertje... die uh, er een zootje van maakte in de film. Hé, hey, uh, ik zei het al, we zijn toegekomen aan de laatste nieuwe binnenkomen. Die vinden we op een hele mooie 25e plaats. En dan heb ik het over Eric Orescueta...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 Ja, samen met een uh, artiest uit de jaren 80 die we allemaal kenden van uh, Zwap Mente of Elvis Crespo, maakt Dior dit jaar uh, de track Bailar die deze week dus nieuw binnen is gekomen op een hele mooie 25e plaats uh, in de Europese hitlijst. Dit is Dior Spacito, samen met Elvis Crespo, Bailar op mami, 25. Je Met, uh, Ballard, wat hij samen met uh, Dior heeft gedaan, is de zomer dus uh, echt begonnen. Nieuwe binnengekomen dus deze week op nummer 25 in New Euro Breakdown. Hier op uh, CWM's antwoord. Dior samen met Elvis Crespo, met Bailar. Hij is snel door met de nummer 21 van deze week. Charlie Poet.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 Pas aan de lijstje zit die weer even een kleine resume voor je gaat geven. En dan rond de klok van half uh, zullen we de top 40 in uh, Nederlandse top 40... in de vogelvlucht een beetje gaan doornemen. En natuurlijk de top 3 uh, van uh, deze week. Maar niet voordat we hebben geluisterd uh, naar Ganesh samen met Olivia O'Brien...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 Girl, you've never seen You don't care, you never did You don't give a damn about me Yeah, all alone, I watch you watch try. She is the end of myself. The society don't care about nobody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 Look in the mirror, baby